Reddingswerkers hebben in Polen de lichamen gevonden van twee mijnwerkers... die gisteren vermist raakten na een ongeluk in een kolenmijn. Dat ongeluk was het gevolg van een aardbeving met een kracht van 3,4... in de mijn in de buurt van de grens met Tsjechië. Door het ongeluk werd het contact met elf mijnwerkers verbroken... die op 900 meter diepte aan het werk waren. Vier van hen wisten ongedeerd naar boven te komen. Later werden nog twee mensen gered. Drie mijnwerkers worden nog vermist.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 Het weer, het blijft helder, vannacht koelt het af naar minimaal 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het op de meeste plekken 25 tot 27 graden. Alleen in het noordwesten blijft het iets frisser. Ook dinsdag zonnig en zomers warm. Woensdag meer bewolking en kans op. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Avond luisteraars, welkom bij een Peaceful Radio show 1279. Mijn naam is Benno en ik gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw Muziekprogramma weer vier nieuwe werkjes. Het droogt maar niet op. Um, maar ja, misschien volgende week. Want er komt er niet zo heel veel meer binnen. Maar goed, we wachten het af, we wachten het af. Um, eens even kijken, wat hebben we voor vandaag.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 Muziekalbums omtrent nationale parken. En daar hebben ze er blijkbaar in Amerika nogal veel van. Want ze gaan ze allemaal af. En ze laten zich allemaal inspireren door die parken. En maken daar weer hele leuke albums van. Die komt er dus gelijk achteraan. Ga daar lekker voor zitten. Wil je dit allemaal meelezen, dan kan dat via peacefulradio.info. En ook deze uitzending kan je daarop terugluisteren. Veel luisterplezier.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 This is guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. Adelante, arriba, Zapalmita, vamos!